Dorrald Megens met het NOS-journaal. Sportkoepel NOC-NSF pleit voor het behoud van de zomertijd. Als Nederland ervoor kiest die af te schaffen... zijn sporters de dupe omdat ze dan alleen nog in de weekenden buiten kunnen trainen. Het verzetten van de klok staat volop in de belangstelling... nu de Europese Commissie de lidstaten de vraag te kiezen voor één van beide. De Nederlandse Vereniging voor slaap onderzoek pleit juist voor het permanent aanhouden van de wintertijd. Dat schrijft de vereniging aan minister Ollongren. Belangrijkste argument is dat mensen dan het hele jaar door het meest profiteren van licht in de ochtend. Dat is belangrijk voor de biologische klok, voor het slapen en uiteindelijk voor de gezondheid van iedereen, staat in de brief. Komende nacht gaat de klok terug naar de wintertijd. Saudi-Arabië voelt er niets voor om de verdachte van de moord op journalist Jamal Khashoggi uit te leveren aan Turkije. Het onderzoek in deze zaak kost tijd en de verdachten worden hier berecht, zei de minister van Buitenlandse Zaken op een veiligheidsconferentie in Bahrein. Hij ergert zich aan de voortdurende aandacht die de zaak wereldwijd krijgt. Volgens hem gedragen de media zich hysterisch. Khashoggi werd begin deze maand vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul... vermoedelijk door een speciaal ingevlogen Saoedisch doodsescader. Demonstranten in Australië vragen aandacht voor de slechte situatie in opvangkampen voor asielzoekers. In Sydney legden ze het verkeer stil en ook in Melbourne gingen mensen de straat op. Australië vangt vluchtelingen op in kampen op de eilanden Manus en Nauru... De demonstranten vroegen vooral aandacht voor de kinderen in de kampen op de twee kleine eilanden. Omdat volgens hulporganisaties en artsen hun gezondheid in gevaar is. Ze zien bij een toenemend aantal kinderen psychische klachten. Het weer vandaag wisselend bewolkt met vooral in het binnenland geregeld zon. Maar aan de kust ook nu en dan een bui. Daarbij is kans op hagel en een klap onweer. En vanmiddag wordt het 11 graden. Morgen bijna overal droog. Alleen in het noordelijk kustgebied trekt een enkele bui over. En dan wordt het ongeveer 8 graden.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 Dit was John Fogerty en Zach, de Zack Brown Band Bad Moon Rising. Mond Ook een herkenbaar. Vols, ja, nee, dit is heel gezellig. Josh uh, komt eraan. Hij is nee. onderweg. Daar gaan we zo meteen mee praten. Want de architecten die hebben de Arie Kepler prijs.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 Ik weet niet. Ja, hij, komt hij is uh, onderweg. Ja, ik las trouwens vandaag in de krant uh, dat uh, Zandvoort de Airbnb's uh, gaat aanpakken. Ja. Ja. Uh, vanaf uh, 1 januari. Er zijn er strengere regels uh, voor woningbezitters die onder meer gebruik maken ja, van de website landen, ja. van ja, Airbnb. Ja, ja, ja, precies. Nou, het is lang, langer. En uh, ja, de Zandvoorters krijgen steeds meer te kampen met geluids, parkeer en stankoverlast. Van uh, ja.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 is de klimaatbeheersing ontzettend belangrijk. Ja, belangrijk. Ja, de kunst ja, die mag niet worden blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid... of temperatuurstijgingen, dus je hebt een heel gelijkmatig... en heel stabiel ja, binnenklimaat mooi. nodig. Dus we hebben daar een gebouw gemaakt dat heel goed geïsoleerd is... heel, heel luchtdicht ja. en wat een hele lage warmtevraag heeft. Ja. En uh, met name de koellast, uh, daar moet je opletten... Maar, maar juist de warmtevraag die is uh, heel erg beperkt. Ja, ja.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 Dus het en dan, hoeveel appartementen zijn dat? Uh, dat zijn twee appartementen twee. boven het bestaande restaurant. Okay, ja. dat en dat veel, nieuwe he? gedeelte, dat, dat zijn allemaal koopappartementen, neem ik aan? Uh, nee, in principe is dat ook verhuur. Uh, verhuur, dan maar dan geen, okay. sociale verhuur, nee, nee, geen sociale verhuur, toch? Nee, is geen sociale vuur. Nee, je zit nee. Nee. daar op de mooiste plek van het uh, dorp, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, dat zou toch ja. euh, wel eens mooi zijn als mensen ja. daar komen. <laughs> ja. <laughs> ja, wat, wat we dan in Zalvo voldoen is bijvoorbeeld uh, de Vleemingstraat 100. Ja. Uh, voormalige locatie, Fotolito, Drommel. Daar komen 28 appartementen en dat dat zijn wel koopappartementen en die zijn dan 55 vierkante meter, dus, dus die zijn uh, Starters, kleiner, zijn kleiner ja. of voor bijvoorbeeld uh, ouderen, ouderen, dat zijn natuurlijk dus drempeloze woningen. En die, uh, Waarom dus, zijn daar geen balkons? Daar heb ik naar nou zitten kijken. Denk, die, die zijn er wel, wel? dan moet je goed kijken. Die ja, zitten aan de zonkant een, aan de achterkant. Ja, maar klein. Het is een, een Frans balkon. Nee, dat is, uh, zijn echte balkons. Ja, aan de achterzijde dan heb je dus de galerij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 Daar combineren we die galerij met uh, buitenruimte. Oké, okay. dat ja. oh, ja. heb ik niet Het komt nu net uit de stijgers en dan uh, kan je het goed zien. Uh, Oké, okay. uh, ja. Okay, ja, dan ga ik leuk. een keer ja. kijken. Want dat, uh... Dus die woningen zijn tweezijdig georiënteerd. Zowel okay. dus aan de voorzijde dus is aan de achtzijde. Dat is ik over nagedacht uh, inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. En dan is er nog iets op het Gasthuisplein. Ja, uh, op het Gasthuisplein. Het is een hotel, Klein, kleinschalig hotel. Ja, het hotel. is eigenlijk een uh, dependance van uh, Hotel De Zeespiegel. Uh, hotelstudio's.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 Ik ben heel maar toch mooi dat, dat oude, oude uh, gebouwen weer gewoon in een, een andere functie krijgen. Ja, nee, dat is uh, heel belangrijk. En dan uh, ja. ook met allemaal met zon. Oh, prachtig, ja. De tijd dat natuurlijk aan, maar, raar, maar ja, ja, ja, ja. Wij, uh, wij zien hier uh, een prachtig voorbeeld uh, van hoe dat vroeger eruit zag. Mooi, ja, ja. ja.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 Ja, ja. ja, is dat dan een, een, een dagelijkse huur, zeg ja. maar, of, of ook een permanente huur? Ja, wat situatie? je heel veel ziet, is dat uh, bijvoorbeeld bedrijven zoals als De, de Bijenkorf. Of uh, het, het UWV, die geven daar trainingen. Dus die ja, houden maar, daar gewoon ja, een ja, week nou, lang mooi. een hele ja, stemming. Ja, en, en, teams, en ja. Ja. ja, inderdaad. Maar we, we gaan er hè, bijvoorbeeld ja. zelf ook met ons hele bureau uh, ja, een weekendje toe. heen. Ja. Om uh, ja, sa samen te koken en een keer iets anders te doen nou, dan uh, ja. met werk van bezig te Van gedachten te, zijn. te wisselen ja, ja. over dingen. Ja, mooi, ja heel goed. Ja, het ziet er prachtig uit, inderdaad. Ja, en het ligt langs een fietsroute. Het ontsluit een beetje dat stukje kop van Noord-Holland bij Wieringen.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 Precies zou kunnen zeggen, zeggen, zeggen, zeggen. Lijkt ze dan op mij of niet? Of wel of niet? Misschien. Doe mij maar zwart, doe mij. Een beetje... Heeft u een geprognoseerde wat dit en een, en een beetje wat dat. Nou bij de kampioenschappen is het eigenlijk maar één Eén ding, is dus gewoon keihard pellen. kanalenpellen <laughs> en uh, gewoon ervoor gaan. Ton Arijsen, goedemorgen, fijn dat je er bent. Ik heb toevallig van de week nog over je gesproken uh, over uh, het verleden van de jazz uh, bij Oosterhout. Oh Olmsteen. ja, ontzettend ja, ja. ja, gezellig ja, ja, ja. dat altijd ja, ja, ja. ja, was ja, ja. en hoe we dat, hoe we dat <laughs> missen. Maar goed, is dus even terzijde. Uh, ja. uh, vanavond uh, gaat het gebeuren.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 Ja. ja, genoeg granalen. Genoeg granalen. Mooie exemplaren. Mooie ook. exemplaren. <laughs> Niet te klein. Niet, nou ja, dat moet altijd een beetje geklaagd worden. Hè. Dus ja, ja, ja. Het ja, ja. blijven Zandvoortse granalen. Ja. En uh, ja, die lekker. zijn toch een beetje. Die zijn apart. apart. Ja, die zijn ja. apart. En, moet ook, en, en dat, dat moet ook zo. Ja. <laughs> ja. Nou, ik hoor wel van mensen die inderdaad het hebben over uh, dat uh, de granalen mooi zijn en, en goed te pellen zijn ja. ook. Ja. ja. En nou ja. Ze hebben nou, natuurlijk vorige week en die week daarvoor uh, mooi de tijd gehad om zelf uh, ja, te vangen en, vlist, en, ja. en te oefenen. Dus uh, we verwachten wel wat vandaag. Ja. Ja. Ja, maar nou zijn er ook altijd uh, deelnemers van uh, buiten het dorp, om yeah. het maar even zo te zeggen. Er zijn ook wel mensen die gewonnen hebben, he, van ja. buiten het dorp. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer want het heel Want Dat zijn apart. de open Nederlandse, kampio in Nederlandse ja. kampioen, Iedereen zal ons gaan Is We hebben deelnemers uit. Zoutkamp, dus het, is, het komt van ver. Nee. Nee, dat kan. En dat ook mensen van, van Duitse afkomst, want dat was vorig jaar gewoon. Nou, vorig ik ook jaar hadden we er twee. En ik, ik weet niet wat er vanmiddag binnen loopt. Nee, dat dat, is, dat is, is altijd op het, laatste, spontaan, moment. Ja, ja. Altijd op het laatste moment. Ja. Ja. En, en wat... we hebben natuurlijk twee afdelingen, de beetje de, de, de professionals noemen we maar en ja, de recreatiepellis. Ja. En voor beide twee... hebben we dezelfde prijs, dus dat is wel mooi. Okay. Ja. Voor die, er zijn eerst twee rondes en die worden dan gedaan. En dan daar wordt de schifting gemaakt tussen mensen die wat sneller zijn en okay. die wat. Uh... Ja. En dan krijg je twee groepen. Ja, en dan wordt het ook nog opgegeten, hè? want dat is natuurlijk... Ja, van alles wat gepeld wordt, dat wordt in gelijk in de keuken bij Telassa verwerkt tot oh, yeah. heerlijke hapjes. Ja. En dan kan je daar weer van genieten. Dus ja, dat, leuk. Uh... Muziek. Muziek hebben we ook. Ja. We hebben het duo Hij en Gij, heel bekend in het oosten van het land. Inmiddels bij ons ook heel bekend, ja, want ze zijn er al een jaar of drie, vier. <laughs> ja. Ja. Wat, zingen ze? wat zingen ze? Ze spelen nou met haar koreons, dat zijn... Oh, uh, gezellige muziek. Uh, ja. Ja, het, is, het zijn meebrullers allemaal. Ja, en er zijn natuurlijk wel een paar aanjagers, ook in het publiek, maar ook in het bestuur. Hè? Oh ja Van... hoor, dat ja, is, ja, ja. we ja, ja. hebben Leuk. natuurlijk met een chanticoor ingehuurd. En daar hebben we er nu wat zangers. Want ja, als je dat daar neerzet, dan is er geen ruimte meer voor de paleis. Dus het toelopen is toch zo groot dat je ja. daarvan ja. af moet zien.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 Ik heb, ik heb, ik, ik, waarom doen jullie niet een keer.? Want er is ook een, een gehakballen-competitie uh, ja. geweest. Ik zit me net in één keer te bedenken. dat een uh, garnalen-kroketten-competitie. ook niet verkeerd zou zijn, want dat is een partijlekker. Nee, dit zijn natuurlijk uh, openingen voor ondernemers. om hier actief in te worden. Absoluut, kijk, kijk. Ja, ja. ja. Leuk. Nou, het zijn idee. hele eenvoudige dingen. die eigenlijk zo voor het oprapen liggen. En je ja. hebt gewoon een is, hele gezellige avond bij. Het en het daar is gewoon. uiteindelijk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 maar de laatste jaren is het dus uh, buiten Zandvoort uh, weggekaapt, ja, uh, ja. de prijs. Dus ja. het wordt nu wel tijd dat, de dat Zandvoort... er weer een Zandvoort nou, joh, we moeten, uh, de, Dus we hebben de Arnold Bluis en Paul Laarman, dat zijn de grootste Zandvoorters ja. die, uh, ja, ja, ja. die de strijd aangaan. Het, en die, ik, die, uh, ik, ik, ik Paul Laarman heeft, heeft het ook al een keer gewonnen. Ja. Ja. Maar ja, ik weet niet of Willemien er is. Eh, Willemien is ook Europees kampioen, ja. dus uh, ja. ze weten hoe het moet. Ja. Ja. Maar de techniek is een beetje overgebracht, ook naar Paul, dus...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 uh, nee, ah, dus iedereen, ik ook ik heb eerste... iedereen, iedereen, iedereen ja, kan het. Ja, maar, maar, maar niet kan... zo vlug. Nee, nee, nee, maar maar niet maar... Zo... ik heb de eerste keer uh, heb ik, uh, meegedaan en uh, nou ja, verder dan. Nee, de ik en ik moet ook nog gezegd worden dat Talassa al, al die jaren de sponsor is van de genalen. Ja, dat dat, dat is ook niet wel. niks. Dus, nee, uh, nee, nee. Is, uh, het hoort eigenlijk een beetje bij. Uh, uh, ja, Talisa het hoort wel. De, ik, ja, als ik, misschien uh, praat ik mijn beurt voorbij. Dat weet ik niet. Maar het is de bedoeling dat de laszaat helemaal over gaat nemen. Oh. En dan zal het net zo'n item worden zoals voorheen het haringhappen was, zeg maar. Dat wat ja. Waar, ja, dat was, hè, dat was leuk. Wordt, ja. Dat accent gaat nu hier ja, iedereen doet haringhappen, dus het, dat is niet meer, uniek. Dat ja. was op zich dat wel was heel, heel erg leuk. Bijzonder dat, ja. te dat was te heel leuk. Ja, altijd, ja dan werd zeggen. echt, dan uh, met die fit echt aangenaam, maar succes ja. ontgroeid hè, want eigenlijk het, wel. Ja, want iedereen gaat het dan doen en ja, dat is prima. Dan is het, dan wordt het minder leuk. Dan moet je weer wat anders en, uh, dit, dit is toch wel bijzonder, want je moet, als je met genalen aan de gang bent, dan heb je ja. wel uh, iets achter de hand nodig om het allemaal te realiseren. Ja. Ja. Ja. leuk. Ik uh, denk ja, dat uh, ik vanmiddag even naar de ja? moet. Ja, nee. ja, ik denk dus, dat het Er is altijd zoveel te beleven hier. Je moet, je moet kiezen. Wel. Ja, ja. En het, nou ja, het, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Want ja, tuurlijk, het is, ja. is zo'n. Unieke gebeurtenis. Het is echt hartstikke leuk. Wordt er ook echt vanaf vier uur begonnen met pellen? Of is het eigenlijk... Uh, nee, vier uur wordt, er, wordt de inschrijving de. gedaan. De lijsten worden klaargemaakt. Zeg maar om half vijf, vijf uur beginnen de echte wedstrijden. Mm -hmm. Want er zijn acht sessies ja. voordat okay. we een winnaar hebben. Ja, ja. ja. ja en dan, en dan eerst... eerst bezig, er natuurlijk. zijn ook... Uh, ja. Uh, groepen, hè? dus je hebt de, de, de professionals, zeg maar. Ja, en de recreanten. De, en de recreanten, dus die worden ook gesepareerd ja. uh, qua uh, prijzen. Ja, en... ik verwacht toch dat er zo'n. Nou, zo'n 40 deelnemers zijn. Dus ja, voordat je daar een, een echte winnaar ja. uit hebt, ben je wel even. Hoeveel bezig. kun je pellen eigenlijk? Hoeveel? Wat is het meeste wat is uh, gepeld, zeg maar? Nou, dan kom je in de buurt van uh, schoon. Een, een, een kilo in een uur of zo, 40 minuten. Een kilo journalen ja. Scho Schoon, hè? Schoon. Ja. Zonder zo, velletje. Mijn hemel. Ik denk dat ja. ik een kilo in een uur... nauwelijks. niet eens. <laughs> <Nee>. <laughs> dus dat, dat is best dus. veel, hoor. Ja, dat is, ja. is best uh, veel. Dat is best en dan alles opeten. En dan alles opeten. Dat gaat snel hoor. Hoeveel kilo wordt er gemiddeld vuil naar binnen getakeld? 50 kilo 50 hebben we nodig kilo. om, deze, om, die wedstrijd om de wedstrijd te doen. Ja. 50 kilo. Dat is, ja. wat, ja, dat is best veel. Dat is best pittig. Ja. En dat is allemaal gevangen door? Door uh, onze speciale genalenvanger uh, voor uh, Tolassa. En wie is dat? Dat is een bootje uit de Muiden. Oké, okay. ja. Maar vangen ze voor, maar de voor de kust van wordt altijd Er wordt altijd gezwaaid. Wordt altijd ja. ge... We zijn maar er dan gaan ze en... naar IJmuiden. Dan worden ze gekookt daar. En ja. dan worden ze gekookt hier naartoe gebracht. Maar er waren veel garnalen hè, nu dit, uh, dit seizoen. Hè? Ja, het, uh, oh. zeg maar twee weken terug zag het er heel goed uit. Ja. Ja. Het is nu weer minder. Ja, tussen de, de weerzomelslagen. Dus. Ze hoeven niet naar Marokko om gepeld nee, te worden. Nee, deze nee. niet. blijven hier. Helemaal, helemaal niet prachtig. Zo ver. Ja, het is goed. Nou, Tom, dan leuk, Tom. Wordt ja. er een feestje? Ja, uh, volgend jaar tien jaar en dan zullen beneden, wij wel hè? weer. horen ja. ja, dan wordt er echt uh, nog, uh, nog meer uh, gepeld. <laughs> nog meer ja, gepeld. eens kijken hoe we dat uh, om kunnen zetten. Ja. Leuk om kunnen zetten naar, uh, naar, naar, een, naar een echt feest. Ja, goed. Nou, een succes vanmiddag. Ja, veel en, ja uh, succes. jullie bedankt voor de uitnodiging Altijd. en alles handwoorders, als je tijd hebt, kom even langs vanmiddag. Oké, okay, we krijgen nu een muziekje. Nou, dit wordt wat hoor. Dat is Raffiela Cara, Afar l'amore More Comin Nou, kijk. Accentloos hoor ik. Kijk, sia is het. Ti porta sul letto vuoto, il vuoto d'aria indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portali in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia mi vi scoppia, scoppia, scoppia mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia e vi scoppia, scoppia, mi scoppia il corpo. 재미 je Nummer. En jullie gaan door. Niet ja, ik hoorde het van, was, van ik het anders uitgesproken. Maar goed. Oh, zijn we al in de... Ja, we zijn oh, dit... oh, sorry. We zitten hier zo gezellig te kletsen. Bij ons uh, zit uh, Marjon Molenaar en uh, Albertina de Ridder. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja we gaan het hebben over uh, de workshop Gewoon Doen. Daar hebben we met jou al eerder over gesproken. Ja. En uh, nu hebben we een deelnemster erbij. En uh, ja, we willen het gewoon weten.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 is het geweest en met de verschillende onderwerpen zijn er langsgekomen. Wat dus, de onderwerpen? Eh, financiën en sollicitatiebrief schrijven, eh, je cv, eh, er zijn foto's genomen, eh, de kracht in jezelf, eh, wat nog meer. Nou, volgens mij, um, wat ik van jou begreep, sprong oh, dat er het verhalen. meeste, uh, meeste uit. Ja. Ja. ik heb mijn kracht en succesverhalen. Ja. Ja. mag ik vragen dan? aan jou persoonlijk wat, wat jouw reden motivatie was om je daarbij aan te melden? Um, nou, het kwam ten eerste kwam het van mijn jobcoach uh, van de verbeelding. Die kwam met het voorstel van, joh, is dit niet iets uh, wat een beetje bij je past op dit moment? In jouw zoektocht naar wat je op het moment wil. Na een hele situatie, dan kan je wel eens zo komen te staan dat je denkt dat je ja, hey, weet nu. wat je wil. Ja. Uh, <laughs> ja, ja. Vanuit hier. Ja. En uh, eigenlijk het ontdekken van je, van je eigen kracht, dat van je eigen passie, van, van de dingen die je, die je leuk vindt, die bij horen en waar je goed in bent. Je, je, je sterkte.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 een doorstart uh, te kunnen maken. En wat, en wat doe je dan nu bij je zeg maar uh, het gevolg daarvan? Het is net een week geleden, hè? Oh, dat is heel kort. Nou, het, het leuke, beetje. ja, maar het leuke ervan is wel dat uh, uh, het heeft ons gebracht naar, naar een doorstart. Uh, we gaan in het begin november met dezelfde club gaan we gewoon door. Oh, en dat is mooi. Uh,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 Leuk dat het zo toch succesvol is voor jij Ja. Toen je eraan begon, was dat een gevoel van. Nee, voor mij niet. Maar ik denk voor mensen die het wel. Voor mensen die het wel spannend vonden, de eerste ochtend was een hele leuke, interactieve ochtend. Ja, het zijn allemaal, jij vroeg net van, ze hebben misschien wel dezelfde focus. Maar het zijn echt.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 Nou, dames, ik vind het prachtig. Je ja. ziet er eigenlijk Zijn... ook heel blij uit. Ja. Ja. Ja, ik voel hem ja. ook heel blij. Ja, blik, maar de, dat, maar heb dat je is toch gewoon heb uh, je ja. ook meegekregen. Ja. Ja. En, en het gaat nog door, ja. dus het, uh, yes. het, het ja. stopt nog niet. Dus, het is ook hele goede energie in ja. die hele groep. Het was echt uh, heel bijzonder om mee te maken. Goed. Uh, hebben wij nog een muziekje tussendoor, uh, Cor? Oh, en moet ik even kijken, Want Dan moet ik even spieken waar dat uh, en als er ja. weer uh, wat oh. te vertellen is dan uh, is het helemaal is, lees weer ik weer het goed? Uh, hè? Dan, gaan dan Gaan we luisteren? Ja, oh, is het deal? Ja. Succes. Hartelijk dank. En dank we gaan luisteren naar de uh, Muppets met Manna, uh, Manna, Mana <laughs> Manna. Mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana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 mee te dansen hier met, met de muppets. Kijk vooral het videootje even eens een keer. Dat is een hele videootje, zegt kort. Goed, Fred Rozenhart, de Roze Kunstlijn. Ja, wat gezellig. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja, ja, ja. En wat is de Roze Kunstlijn, Fred? De Roze uh, Fred? Kunstlijn is um, in installatie gebracht een aantal jaren geleden uh, voor de LHBT, de, al de hele alfabetische... Ja, ja, van al ja, die mensen, van ja, ja. het COC. Ja. Um,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 Zijn er nog musea's er. Die, die, dat die dat niet doen? Noem, Noem. Niet, niet de ruimte die zoals Jullie uh, ervoor open staat. Het is dus net als met Mark ben ik samen. Dus voor uh, je morgen, Mark. Morgen. Ja. Dus want Mark is heel veel promotie van Praat in de Ja. En uh, heel dankbaar. En hij doet heel veel werk voor Hilly en ook voor het museum. En ook voor de Praat en de En daar sluiten we op aan. En zijn mm -hmm. we ook heel dankbaar voor. Uh, het is niet veel dat je in musea komt uh, dat je zegt: mogen wij. Uh,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 Oh. Omdat ik het, gewoon, het was aan de andere kant van het spaarden. Maar dan mag je het woord niet gebruiken. Oh, nee. En het is maar welke context. Aan de verkeerde, de de verkeerde kant. kant. Oh my ik, vond, God. ik vond het zelf erg grappig. Ik moest hem uitleggen ja, hoe ja. leuk het was. Maar ja. toen kan je beter niks meer zeggen. Want het <laughs> komt er niet aan. <laughs> ja, dat moet je zo doen. Daar ja. ga ik door mijn enthousiasme door. En we zijn er heel blij om. Dat we dit nou weer dit jaar van 1 november tot en met 4 november. In het, het Zandvoort het Museum. museum ja. En Marco is daar. En, nee, wat, en wat zien we dan? Uh, het, het thema van dit jaar...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 Mee ingaan, maar dat we het nog steeds moeten doen. Aandacht bevestigen. Want het is niet de volgende dag kan je niet hand in hand lopen langs de boulevard nee. of dat je bang bent. Want ja, dat is ja. het de angst die erop zit. Het nog is, is nog steeds, hè? Het ja, is, nog, is steeds nog steeds zo. Nou, ja. Volgens mij is wordt wel aardig uh, tolerant. Nee, toch? hoor, tolerant. Wel tolerant maar nee. gewoon de. De ene dag, dit is de, met de gay parade ook. Dan kan je op de boot een zoen geven aan ja. iemand. En de volgende dag ja. word je uitgejouwd. Ja. Dus het is altijd, je bent altijd. Een dubbel. Al, dubbel is het ja. altijd. Ja. En Hetzelfde zeg ik ook. Uh, als, het, uh, als ik op een terras zit, heb ik ook geen zin als een man en vrouw. Zitten te tongen. Dat nee. heb ik ook niet met twee vrouwen. Nee, nee, het is niet ook maar hoe je, hoe je net, uh, respecteert iemand anders, ja. gedrag ja. en alles in ja. de samenleving. Ja. Ja. Wat nou zo mooi is aan deze nieuwe tentoonstelling in het museum. Het is niet alleen de schilderijen die iedereen eh, verwacht. Fred, zegt net, die zelfportretten. Maar er zijn ook eh, beelden. En er is textiel, en er is fotografie. En juist die.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 denk ik een hele spannende tentoonstelling. Ik vind het jammer dat het maar drie, vier dagen duurt. Het is heel kort. Het is heel kort, maar het geeft dan wel weer heel blij dat jullie die ruimte, want het is een wisseling van tussen twee tentoonstellingen. En dat we dan toch vier dagen daar mogen zijn. En ik doe het niet alleen, ik doe het ook met Soek Zwarmborg. Dat moet ik wel eventjes zeggen, dat doen samen. Die doet heel veel werk voor me, omdat ik met vier andere producties bezig ben. Heeft hij heel veel administratie gedaan, de kunstenaars. En we hebben geweldige artiesten. Dus uh, de Violtiva's. Uh, de viol komen zaterdagmiddag. Ja, ja. Als het neigt, komt zondagmiddag. Oh, een heel goede vriendin. Super. Die zegt elk jaar kom ik. En donderdagavond hebben we een spectaculaire opening. Met we gaan even, even sec, want we hebben nog twee minuten. Ja? Dus we moeten zometeen ja. afsluiten. Wanneer begint het? Uh, donderdag 1 november. 1 november 8 uur is de opening.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 en ga kijken okay. en wanneer ja. uh, is uh, komt Astrid Nijgh? Astrid Neig Als het neigt, komt zondagmiddag, zondagmiddag. om uh, even denk om uh, zondag, drie, drie uur, uur. Drie uur. Ja. En de veeraltie die huis, die maken nu echt furoren in Nederland ja. uh, om zaterdagmiddag om vier uur. Okay. En donderdag komt Julia en een DJ Beaumont. Zij zij is Mrs. Gay en alles. Wordt er en van interesse. alles, alles is Kom kijken licht. en ik ben hartstikke bedankt Zee weer dat hem. ik op Zandvoorts nieuws en ook een Mark die heel veel ja. steun doet, Tuurlijk. heel veel werk doet. En Tuurlijk. En, nou ja. top, top. je heel blij en Hilly, je bent, ik hou van je. Het Zandvoortmuseum is het museum. Dank je wel, Fred. Zo. Je mag nu het... niks meer zeggen. <laughs> wij gaan uh, onze agenda even afmaken. We uh, nee, hebben nog één minuut. Even heel snel. 11 november. Geen tijd. Nee, dus... oh, we gaan afsluiten. Jij gaat afsluiten. Oh, het <laughs> We sluiten af. We bedanken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee en het water. En we bedanken Koordraaier Draaier voor de techniek en voor de leuke muziek die je hebt uitgezocht. Koor, dank je wel. De redactie Gert van Kuik. En Eindredactie door Gerry. Rutte. En dankjewel Irene de Jager. En Gerry Rutte voor de presentatie. Okay, het was ik... weer gezellig. Ja, we wensen iedereen een heel, heel veel weekend. Fijn weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Net, weer net op tijd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.